3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Zo'n 100 wegwerkers zijn vannacht bezig om de borden met de maximum snelheid aan te passen. De limiet gaat op honderden kilometer snelweg omhoog naar 130 km per uur. Daarvoor moeten ongeveer 2000 nieuwe verkeersborden zichtbaar worden gemaakt. In totaal mag vanaf vandaag op bijna de helft van de snelwegen 130 worden gereden... vooral in het noorden, oosten en zuiden van het land... In de Randstad blijft de limiet op de meeste wegen gelijk, omdat anders gevaarlijke situaties ontstaan of milieunormen worden overschreden. 10.000 mensen die hebben overnacht in een natuurpark in Californië, hebben mogelijk het levensgevaarlijke Hanta-virus opgelopen. Het virus is afgelopen zomer vastgesteld op een camping in Yosemite National Park. 10.000 mensen die daar hebben overnacht in een soort tenthuisjes lopen risico. Twee mensen zijn al overleden. Het hantavirus wordt overgebracht door knaagdieren. Wie ziek wordt, krijgt koorts, bloedingen, long- en nierproblemen. Ruim 1 op de drie patiënten overlijdt eraan, want er is geen medicijn. Maar hoe sneller de besmetting wordt ontdekt, hoe groter de kans op overleving is. Vanaf vandaag wordt het steeds moeilijker om gloeilampen te kopen. In de hele EU kunnen winkeliers de lampen niet meer inkopen... dus de komende tijd worden de schappen steeds leger. Gloeilampen van 60, 75 en 100 watt waren al langer taboe... En dat geldt nu ook voor de lagere wattages. De Europese Unie wil consumenten zo dwingen om over te stappen op energiezuinige lampen. Dat is ook in hun eigen belang. Een gemiddeld gezin bespaart daarmee 25 euro per jaar op de energierekening. Gloeilampen met een speciale toepassing blijven nog wel leverbaar. Zoals lampjes voor naaimachines, koelkasten, ovens en afzuigkappen. Het weer, het is vannacht droog met lokaal kans op mist, minima 7 tot 11 graden. Overdag flink wat zon en weinig wind. Het wordt ongeveer 19 graden. Zondag veel bewolking en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VPRO. Woord. Hier is Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij Woord. We zijn inmiddels in het holst van de nacht aanbeland. Tijd voor een reisje. Geert Max' nieuwste boek is net uit en heet Reizen zonder John. In het boek volgt Max het spoor van de legendarische schrijver John Steinbeck... die in het najaar van 1960 met zijn poedel Charlie... een ontdekkingsreis maakte dwars door Amerika. Zijn tocht beschreef hij in de klassieker Reizen met Charlie... Geert Mak maakte diezelfde reis precies 50 jaar later. Een belangrijke autoweg in het werk van Steinbeck is de Route 66. De weg die arbeiders in de jaren 30 vanuit de arme gebieden... in het Midwesten namen om in Californië werk te vinden. Go West was het credo. In Steinbecks bekendste boek The Grapes of Wrath... speelt deze snelweg een belangrijke rol. Vannacht presenteren wij de radiodocumentaire Route 66 die in hetzelfde gebied bijna een kwart eeuw geleden werd gemaakt... voor het programma Het Gebouw. De documentaire van Roel van Broekhoven en Jan Donkers... werd gemaakt in 1986... en gaat over die beroemde weg van Chicago naar Los Angeles. Een weg die ingehaald werd door de tijd. De documentaire werd destijds over twee weken verdeeld uitgezonden. En hier volgt dan de originele aankondiging van die uitzendingen. De main highway van Amerika, de backbone of the nation, de ruggengraat van de natie zoals ze werd genoemd. Dat was Route 66. In oktober 1984 kwam er een definitief einde aan de beroemdste weg van de Verenigde Staten. Toen werden de laatste meters vervangen door een vierbaans autosnelweg. Daarmee werd Route 66 definitief geschiedenis. Het onkruid kon zijn gang gaan. Dorp motels en tankstations langs de weg werden aan hun lot overgelaten. Roel van Broekhoven en Jan Donkers probeerden in 1986... de weg nog één keer te rijden. Over gescheurd en vergaan asfalt... Op zoek naar de Amerikaanse geschiedenis. De geschiedenis van de trek naar het westen. Roel en Jan trokken langs de weg van Chicago naar Los Angeles. Langs St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City, Amarillo en Gallup, New Mexico. Flagstaff, Arizona. En niet te vergroten, vergeten Winona. Kingman, Barstow, San Bernardino, en ze zochten de kicks van Route 66. Route 66 was niet zomaar een weg. Het is een verhaal. Het verhaal van Amerika. Hallo. Mij heb dat you? je? Yeah, ja, please. unleaded. Kind of windy out here today, isn't it? Yes. The temperature's sure nice, though. It's 60, about 66 degrees. Hey, I'm stereo 600 KCLS taking you back in time a little bit. You remember route... Six, six? Yeah, used to run right through Flagstaff. Flagstaff, Arizona, don't forget when on a Kingman, Fausto, San Bernardino, aren't you? Get here to this timely tip. When you make that calefonship, I get your kicks on Route 66. It's my highway. <laughs> <laughs> It's our thing. It's our baby. We, our baby. <laughs> yeah, we we saw it grow up. <laughs> so to speak. Yeah. looking for a welcome oasis on your journey? If you're traveling down I-40, take any exit from 330 to exit 335 and come to Tucumcari. Make yourself at home in one of our fine motels. We invite you to dine with us in our relaxing restaurants, take a refreshing swim, or just say hello. We offer friendly service, exciting entertainment, and lots of things to see and do. Who knows, you may even fall in love. Tucumcari, New Mexico. Als Amerika ooit een slagader gekend heeft... die het volk naar de belangrijkste organen van het land bracht... tot in de verste uithoeken, een weg die drie tijdgrenzen passeert... van de grote meren door de zinderende woestijnen... tot aan de rand van de enorme Pacific, dan is het wel Route 66. 66 is niet zomaar een stukje van Amerika. Het is Amerika. Het is het duidelijkste symbool van een rusteloze natie... van een land dat nog steeds niet af is. Dit is alweer uh, meneer Merle Haggard. Ja, die is hier niet meer kapot te krijgen in deze regio. Dus je moet niet vergeten dat we hier uh, op een uh, mijltje of 10, 15 van Muskogee uh, vandaan zijn. En hij heeft, dat stadje heeft hij vereeuwigd in het liedje Okie from Muskogee. I'm proud to be an Okie from zijn. Dat is een hit geworden ook weer. Het is het meest reactionaire liedje wat er ooit gemaakt is in de hele wereld, geloof ik. En uh, dat. Uh, het gaat over dat hij uh, trots is dat hij een Okie from uit Muskogee is. Dus uh, een Okie van iemand uit Oklahoma. Uit die stad, wat dus niet zo is. Hij komt wel uit, uit Oklahoma, niet uit Muskogee. Maar dat rijmt dus op elkaar. Okie van Muskogee. En dat uh, mensen in Oklahoma tenminste. Uh, uh, ...geen uh, pillen slikken en uh, hashi's roken en lang haar dragen en hun uh, draftcards, hun, uh, hun opro oproep voor het leger verbranden. Dat de vrouwen het tenminste nog bij dragen en dat je de mannen en de vrouwen nog van elkaar kan onderscheiden enzovoort enzovoort. Dat is een typische jaren zestig, uh, reactie op jaren 60 uh, liedje. I'm proud to be an Oki from a Skokie. A place where even squares can have a ball. We don't smoke marijuana In Muscogee We don't take our trips On LSD We don't burn Our draft cards Down on Main Street We like living right And being free We don't make party out of loving but we like holding hands and pitching woo <laughs> we don't let our hair grow long and shaggy like the hippies out in San Francisco do proud to be an Okie from Muskogee, yeah. a place where even squares can have a ball, we still wave old glory down at the courthouse, and white lightning's still the biggest thrill. Hij is wel een beetje een held van deze streep. Ja, absoluut. Ja, heel, ja. Hij is natuurlijk sowieso een grote, ongeveer nog steeds de grootste kantoren, was een verdette. Maar uh, hij is, uh, hier is hij absoluut nooit meer stuk te krijgen, denk ik. Ik denk dat hij als een soort god beschouwd wordt hier. Nou ken jij Amerika beter dan ik, maar ik heb ondertussen wel begrepen van je verhalen dat we, wat dat betreft, ons door ons op dit deel van de Route 66 te begeven, ons een soort beetje in het hol van de leeuw hebben ja, gemaakt. Ja, absoluut waar. Ja. Dat zegt midden amerika hè? Zijn hier niet altijd... ja, Het zijn mensen die altijd van de landbouw leven. En uh, ja, kranten. Dat vinden ze onzin om die te lezen. Dus laat staan een boek. En, uh, ja, ik wil niet zeggen daarmee dat ze daar zo vreselijk veel verschillen van, uh, van mensen in Europa hoor. Maar het, uh, het heeft hier altijd een heel speciaal een beetje. ...iets dreigends, omdat het zo gelijkhebberig is ook, dat, dat, dat, dat conservatisme van de mensen hier. En omdat dat conservatisme hier natuurlijk 250 miljoenvoudig is en daarmee zo'n grote wereldmacht vertegenwoordigt... ...waar ik altijd een beetje bang voor, of altijd, maar waar ik heel soms een beetje bang voor ben. Roads, just a road. But somewhere or other, a 66 was different. Route 66. For Europeanen, not meer the name of a liedje. For Amerikanen a legend. Waaraan ontelbare herinneringen zijn verbonden. Meer than 50 years lang verbond Route 66 Chicago with Los Angeles. 2282 mijl lang, door acht verschillende staten. Van Chicago via de glooiende heuvels van Oklahoma, de doodse Texaanse prairie en de bergpassen van West-Arizona naar de kust van Santa Monica. Naar Californië, het beloofde land voor velen, waar menigeen in tijden van tegenspoed dacht een beter leven aan te treffen. John Steinbeck, die een roman schreef over die trek naar het westen tijdens de depressie, noemde Route 66 de Mother Road, de moederweg. Anderen noemden hem de ruggengraat van de Amerikaanse droom. Tot ver na de Tweede Wereldoorlog bleef Route 66 de enige weg naar het westen, en menige Amerikaan uit het oosten droomde ervan een Cadillac te kunnen kopen en hit 66. En dit is een stad die vroeger langs Route 66 lag en die nu afgeleid is. Wordt die nu afgeleid vanaf de hoofdweg en hier hebben we komen uitgestorven. Hier is het Sooner Motel, kleine huisjes. Ziet er prachtig uit nou. TV, Call Weekly Rates, truckparking, kitchenette. Maar alles is dicht met uh, boordplaat. Hier is een Texaco pompstation waar er nog wel dingen. Maar er staat nog wel iets, maar ik kan me niet. Nee, volgens mij komt hier nooit meer een auto langs. Ja, er wordt nog wel gewerkt hier. Full service Car Wash, nou die ziet er niet uit alsof die nog full service geeft. Sterker nog, ik denk dat die helemaal geen service meer geeft. Nou, we zien je volgende week in de hotels. Van Chicago LA. Sinds de jaren 60 is Route 66 een langzame dood gestorven. Naarmate er meer verkeer kwam, werd de oude tweebaansweg langzaamaan vervangen door bredere snelwegen die doorgaans rondom de stadjes werden geleid... die hun welvaart tot dan aan de oude 66 te danken hadden. Alles wat een bloeiend bestaan leidde langs Route 66... werd langzaam gewurgd door het nieuwe snelwegennet... dat het nu mogelijk maakt van Chicago naar Los Angeles te rijden... zonder één keer een stoplicht tegen te komen. In oktober 1984 werd bij Williams, Arizona... het laatste stukje Route 66 afgesloten. Route 66 bestond niet meer... De boorden met de wegaanduiding werden geveld. Alleen de herinnering bleef over. I suppose the government did not realize uh how much um, how much that um, what do I want to say? That a road could mean because usually a road's just a road. But somewhere or other, 66 was different from other roads. There's a lot of history uh, connected with it. And then just to do away with it completely, it seemed a shame. But that's what happened. Ja, dat ook een beetje. Toen wij in Nederland vertelden we gaan uh, een portret maken van de Route 66, toen had iedereen zoiets van, je gaat toch ook niet de E10 portretteren of zo. Mm -hmm. Maar het is een soort romantiek. Ja. met name rond deze weg en ik moet mm -hmm. je zeggen, nou ik hier ben heb ik het nog steeds mm -hmm. als er we weer zo'n stukje verkreukeld asfalt ergens ja. vindt. Ja. Maar waarom? Maar het, het, het verhaal van de, het afsterven van Route 66 is natuurlijk veel interessanter dan het verhaal van het bestaan van Route 66. Of ja, niet helemaal waar, maar is, want ik geloof dat dat inderdaad alleen maar in Amerika op zo'n grote schaal kan gebeuren dat door de beslissing van wat voor soort overheid dan ook om een, een grotere snelweg ergens uh, uh, te trekken... dat dan ook het leven afsterft langs de vorige snelweg. En je kunt protesteren wat je wil, maar nee... Het... En ik geloof ook niet dat er zoveel geprotesteerd wordt hier in Amerika. Het gek hoop... is dat je juist zou denken dat die vijen, eh, laten we zeggen die typische Amerikanen die winkeltjes hebben en die nooit op de steun terug zijn gevallen, ja. dat die juist enige invloed zouden hebben als ze zouden zeggen, tegen de regering, maar mijn pompstation dan. Ja. Maar ja, er is weinig van te zeggen. Want het was namelijk een, een smalle tweebaansweg. En het is natuurlijk logisch dat hij niet meer voldoet. Ja. We hebben hem nu. We hebben er een stukje op gereden, ja, dat zou natuurlijk... Niet eh, want als je de verhalen hoort over hoe het in de jaren 30 en 40 was... Van die, van die Greyhound buschauffeurs enzovoort... het was toen al bumper aan bumper op een gegeven moment... dus het was logisch dat er iets moest gebeuren. En uh, ja, dat er wat gebeurd is, dat, dat, ja, dat accepteren ze ook wel, geloof ik. Is, het is pijnlijk, en mensen, het zal waarschijnlijk een aantal mensen hun dood... of in ieder geval hun armoede betekend hm. hebben... maar dat betekent hier ook van, ja, uh, that's the way it is... En, uh, Pech gehad. En zoals in Nederland, wanneer er ergens een nieuwbouwproject is... dat winkeliers een schadevergoeding krijgen voor een tijdje... Dat is natuurlijk volstrekt ondenkbaar. Dat de belastingbetaler iemand een uitkering gaat geven... omdat hij de pech heeft gehad dat er een andere weg... Een kilometer verderop wordt getrokken. Ja, zeg. Helemaal gek geworden. Sorry, Jack. Better luck next time. Dit is niet zomaar het verhaal van een weg. Dit is het verhaal van Amerika. En het begint halverwege de vorige eeuw. In die tijd was het minder gevaarlijk met een gammel zeilschip de halve wereldbol over te varen dan je twee dagreizen voorbij San de Vee in het barbaarse Westen te begeven. Pas in 1857 slaagt een Lieutenant Beal erin met behulp van 70 kamelen een doorbraak te maken naar de kust van Californië. Biel voorspelde dat zijn Wagon Road dé emigrantenroute naar het westen zou worden. En de lieutenant kreeg gelijk. In 1926 kreeg het onverhaarde spoor zijn naam. Route 66. Route 66 is de voornaamste landverhuizersweg. 66. Het lange betonnen pad dwars door het land dat op de kaart licht en op een neergolvend over berg en dal getrokken is. Van Mississippi naar Bakersfield. 66 is het pad van een volk op de vlucht. Vluchtend voor stof en stervend land. Voor het donderen der tractors en het verminderend bezit. Voor de langzame noordwaartse invasie van de woestijn. Voor de wervelende winden die aankomen huilen uit Texas. Voor de overstromingen die het land geen rijkdom brengen... en het kleine beetje rijkdom dat er is, wegnemen. Voor dit alles zijn de mensen op de vlucht. En ze komen op 66 van de zijwegen, van de wagensporen en het doorgroefde landwegen. 66 is de moederweg, de weg der vlucht. The Grapes of Wrath, de druiven der gramschap... is misschien wel het bekendste boek van Nobelprijswinnaar John Steinbeck. Hij beschrijft de trek naar het westen van tienduizenden arme boeren en landarbeiders... die in de jaren dertig hun benarde omstandigheden probeerden te ontvluchten. Ook hier werden ze spottend genoemd. Maar behalve uit Oklahoma kwamen ze ook uit Arkansas en uit Texas... en uit andere delen van Amerika, waar het bestaan bijna onmogelijk geworden was... door de tegenwerkende krachten van de natuur en de ineenstortende economie. Ze verkochten hun bezittingen, laden het hele gezin en alles wat hen nog restte... op hun oude, opgelapte autovrak en verlieten hun verdorde, uitgeputte land. El schakelde de eerste versnelling in en liet de koppelingspedaal opkomen. De vrachtwagen trilde en bewoog zich langzaam over het voorerf. En de tweede versnelling pakte. Ze kropen de kleine heuvel op en het rode stof steeg om hen heen omhoog. machtig wat een lading, zei El. We zullen geen snelheid maken op dit tochtje. Moeder probeerde om te kijken, maar de laadbak ontnam haar het zijn uitzicht. Ze draaide haar hoofd weer recht en staarde strak voor zich uit over de smerige weg. En een grote moeheid was in haar ogen. De mensen bovenop de lading keken wel om. Ze zagen het huis en de stal en een beetje rook dat nog uit de schoorsteen opsteeg. Ze zagen de ramen rood worden in de eerste stralen van de zon. Ze zagen Mewley eenzaam op het voorerf staan en nakijken. En toen sneed de heuvel het uitzicht af. De katoenvelden begrensten de weg. En de vrachtwagen kroop langzaam door het stof van de grote weg naar het westen. Direct na de Eerste Wereldoorlog stortten de prijzen van katoen en graan in elkaar. Een gebeurtenis die duizenden boerenfamilies van hun plaats op de agrarische ladder schudde. Boeren die land in eigendom hadden moesten delen verkopen aan de bank. Van eigenaar werden ze pachter en de pachters werden weer boerenknecht. Terwijl de boerenknechten bereid waren alles aan te pakken om maar in leven te blijven. Dit proces begon in de jaren 20, maar het werd door de crisis van de begin jaren 30 alleen maar verergerd. En toen het geheel nog eens gevolgd werd door jaren van droogte en sprinkhanenplagen en zandstormen, toen werden hele boerenfamilies van hun land geblazen, net als het fijne stof dat hun boerderijen bedolf. Dus trokken ze naar Californië, deze blanke Amerikanen achteraan de rij van migranten die ze waren voor geweest. Na Chinezen, Japanners, Mexicanen, Koreanen, Negers, Hindoestanen en Filipino's, in de hoop in het Westen te kunnen helpen bij de oogst. Yes, Alsof het nooit ophoudt, uh, Jan, die muziek. Het hè? is echt ongelooflijk. Hè? Ik krijg hetzelfde gevoel van alsof je iedere dag een kilo uh, Engelse drop achter elkaar opeet. Dat gevoel alsof alles weer naar buiten moet komen, onherroepelijk. Toch is er een tijd geweest dat ik het echt mooi vond, dit, weet je wel? Ja, dat ja, was een tijd waarin ik echt uh, bijna kritiekloze bewonderer was van alles wat de Amerikaanse populaire cultuur ons, uh, ons bracht. Ja. Dat is vreselijk hoor, om door, zo'n dag lang in die auto. Je kan een station opzetten, of het is er weer. Ik is om gek van te worden. Dit is NL, waarin we vandaag meerijden op de achterbank... van de degelijke grijze Oldsmobile Cutlass Chera... waarmee Roel van Broekhoven en Jan Donkers langs Route 66 hoeven. Hun tocht begon niet in Chicago en ook niet in St. Louis. Maar in het deel van Oklahoma... Waar de Okies uit het boek van Steinbeck in de jaren 30 hun tocht begonnen. Een winters, heuvelachtig landschap. Lage begroeiing, een meertje hier en daar. En midden in de Bible Belt, zoveel is wel zeker. Op de First Baptist Church van Sally Saw staat geschreven: Teach your tongue to say I don't know. Onze beide reizigers zijn op zoek naar Kirby Houston. Een van de vele mensen uit deze streek die hier wegtrokken tijdens de jaren 30. En die later weer terugkeerde om hier een schrale, maar tevreden oude dag te slijten. Hier en daar rijden ze een stoffige zijweg in. Hopend zijn naam op een van de metalen brievenbussen te vinden. Maar veel schieten ze niet op. Nog is er niemand vragen dan maar. De enige levende ziel in de omtrek is een getaande man op een bulldozer. Ja, ik heb het even gevraagd, maar ik kan het dus niet verstaan. Heb je, wat, wat zei die? Een telefoonpaal? Ja, wil je gewoon van Nee, ik zag een telefoonpaal, er was een klein weggetje naar links, begreep ik. En aan het eind rechts woonden die. Is niet te verstaan, dit volk? Oh, God, dat, dat, dat vrees ik het ergste. Maar was niet deze telefoonpaal? Nee, nee, nee het was iets verder. Wat is dat voor volk wat hier leeft? Hé? Nee. Wat is dat voor volk wat hier woont? Ja, ik ben bang dat hier ook nog wel uh, sprake moet zijn van enige inteelt, hè? Of nee, denk, eh, je, denk je even wat, niet? Wat hier is een winkeltje? Ik denk hier eerst links. Ja, ja. Doet hij niks. Ik kan niet nadoen, maar het is... Uh, Intelt zeg jij. Doen we ze niet te kort dan? Nou ja, misschien is het wel, is het wel overdreven wat ik zeg hoor. Maar, maar dit is, is natuurlijk wel vreselijk achterlijk land eigenlijk. Hè? Het is echt een backwoods van Oklahoma. De, uh, mensen in Oklahoma, de Okies, dat zijn ook uh, een hele lange tijd... Zijn echt een, de notoren, achterlijke gasten van... Uh, van Amerika geweest, hè? samen met de jongens van de Ozark Mountains. Ja. Ja. Dat was, echt, dat was helemaal mis. Ik zie, ik zie, we draaien nu het pad in, ik zie daar een grote stofvolk. Dus er komt waarschijnlijk iemand zo bij een gigantische van die van die helling. gigantische van die helling afbenderen. Of zou die zouden vervoer zijn geweest. Ja, we echt moeten, weet je wat ik moet je heerlijk bekennen? Dat ik bang ben dat als we zo'n pad oplopen, dat we een schot hagel in ons. <lacht> in onze broek krijgen. Nou, nee, echt waar. Dat, dat dit soort land is het wel ook, hoor. Dit is trouwens wel de plek waar ook het, uh, uh, hoe heet het, ter gramschap van Steinbeck begint, hè, deze ja. omgeving. We zijn natuurlijk wel city slickers, hè, wij, met onze Armani-spijkerbroeken en, uh, en leren stropdasjes. <laughs> Ze zien ons aankomen. Zelden troffen onze bereisde reporters een grotere puinhoop aan... dan in het huisje van de heer en mevrouw Houston. Een oude, ontploegde sofa, half bedekt met dozen en kranten. Overal onordelijke stapels kleren, prenten, visgerei, ondefinieerbare rommel. In het midden een tot smederij hitte opgestookte potkachel. Kirby vertelt over zijn tijd in Californië, waar hij bonen en paprika's plukte. Als hij zijn gebit in heeft gedaan, wordt hij wat beter verstaanbaar. Wat was de uh, route route 66? wat was het like in, uh, at that time? Het was gewoon just een oud-gravel road. Je kon gewoon niet over de gaan met een automobiel. En hmm. toen we daarna liepen, een we dichter bij South Canadian River... ...en ze hadden een toelbrug over daar. Je had je donder over de brug. Onder de bank vandaan komt ja. nu een oude vio-kist. En ja. een stikje erom, want het slot werkt er lang niet meer. Zo'n zwarte oude, totaal kaal. Take a look at the inside of that. Je moet even naar de binnenkant kijken, zegt hij. You can read that, I know you can read it. Misschien kun je lezen wat er staat, want hij komt Met, uit Duitsland. Inside? Ja, yeah, on the bottom, on the inside through that hole. Mm. Mm. Get a oh. bit light. Yeah. See what you think about that. Oh yeah. Als je naar de gleuf kijkt. It's uh, um. <laughs> Anto... Dat is Stradivarius. <laughs> nou, <laughs> vrek, hier staat hij. het is verreinigd, <effective>, maar. Anto, hier is <laughs> Stradivarius. Cremonensis. Wat is gemaakt in 1721 in Duitsland. 17 1721, mm -hmm. Antonio 21. Yeah. This Dit is very, very, uh, You should be very careful with this. Uh, I am I, I hired it over time. Carries everything along. Car. Or a van. Zijn vrouw zegt dat hij het altijd met zich meeneemt en durft mm -hmm. het hier niet alleen te laten blinde De oeroude overladen hutsen reed krakend en steunend naar de grote weg in Saliso, keerde naar het westen en de zon was verblindend. Bij Peden was een loods opzij van de weg en twee benzinepompen ervoor... Daarnaast stond een hek, een waterkraan en een slang. El reed erin en zette de Hudson met de neus naar de slang toe. Terwijl ze voorreden, stond een dikke man met een rood gezicht en rode armen... van een stoel op achter de benzinepompen en liep naar hen toe. Het zweet parelde op zijn neus en onder zijn oogjes... en vormde stroompjes in de plooien van zijn hals. Hij slenterde naar de vrachtwagen en keek kwaad en onvriendelijk. Zijn jullie van plan iets te kopen, benzine of iets anders? vroeg hij. Hebben jullie geld? Natuurlijk dacht je dat verbeteren. De kwaadheid verdween van de dikke man zijn gezicht. Nou, dan is het goed, lui. En hij haastte zich om het uit te leggen. De weg is vol mensen. Komen hier binnen, gebruiken water, maken de wc vuil. En dan, zo waar als ik leef, grappen ze ook nog. En kopen helemaal niks. Er komen hier elke dag zo'n 50 tot 60 auto's langs. En al die mensen rijden naar het westen met kinderen en huisraad. Waar gaan ze heen? Wat gaan ze doen? Hetzelfde als wij, zei Tom. Gaan ergens heen om er te wonen, proberen zich er doorheen te slaan. Dat is alles. San Antonio Road. Ja. Overal kwamen ze vandaan, het zuiden, het midwesten, de bergen en zelfs de havens aan de Atlantische Oceaan. De uitvinding van de auto had een hele generatie in één klap mobiel gemaakt. En allemaal stortten ze zich op Route 66, jong en oud, arm en rijk, gestudeerd of ongeschoold. Allemaal hadden ze één ding gemeen, ze waren bereid een gokje te nemen in het leven. Ze belichaamden de American Dream. Neil Morgan schreef in de San Diego Evening Tribune. We veranderen net zo makkelijk van woonplaats als onze ouders van kleren. We ruilen onze baan in voor een ander zoals onze ouders dat met een auto deden. Dat eeuwige onderweg zijn is een nationaal kenmerk van de Amerikaan geworden. We are the most mobile people on the earth. Amerikanen zijn nu eenmaal zoals, de, zoals ik net gelezen heb... They are a migrant people, ze bewegen graag, ze gaan graag, ja goed, het is een, in is een zekere zin ook wel zo hoor, He, dat is uh, zoals ze hier zeggen, if you can't move up, you can always move on, dus als je niet uh, omhoog kan komen in de maatschappij kun je altijd nog uh, een eentje verderop gaan, dat is natuurlijk ook zo, ik zag gisteravond toen jij lag, uh, toen jij al uh, lag te knorren, toen ben ik nog even bier gaan halen, ja. En Toen uh, zag ik bij zo'n truckstapper een, een meisje of een jonge vrouw met net zo'n mooie uh, automobiel cutlass als wij nu hebben. En die was dus echt helemaal op de bestuurdersplaatsen na helemaal volgestopt met, met huisraad, met dekens, met boeken, met platen, met pannen. Dat was dus haar hele hebben en houden. Dat was dat, wat, wat zij vertegenwoordigde in het leven. Dat zat dus in die auto. En ze stond uh, zelf eventjes te tanken en de olie na te kijken. En ja, het was vermoedelijk gisteren bij de man weggegaan of zoiets. Of, of uit een, uh, misschien wel uit een uh, weet ik veel wat weggelopen. Geen idee. Maar dan stap je dus, je laat het in de auto. Je stapt in en je rijdt weg, je smeert hem. En dat is in dit land uh, eigenlijk, uh, ik wil niet zeggen de normale zaak van de wereld, maar het, het is wel, uh, het maakt wel een, een heel belangrijk deel uit van, uh, van het volksbewustzijn. Je kan altijd je boel inpakken en meteren ja. En dat is... Uh, He, je, je bent ook echt weg. Als je hier een daggerij hebt, ben je ook weg. Dan ben je nog steeds in Amerika, maar je bent wel weg. Hallo. Hey. May I fill it up for you? Yeah, could you fill it up, please? You betcha. Unleaded. Unleaded. Kind of windy out here today, isn't it? Yes. The temperature's sure nice, though. It's 60. About 66 degrees. Y'all visiting this ja. part of the world? Mm -hmm. We we're, uh, we're from Holland, from uh, Holland. a radio station. Yeah. Great, yeah, great. We're doing a program on uh, route 66. Oh yeah, we're right that, on route 66. Is the old uh, uh, routes down there? Yes, uh-huh. Can I check that all for you? Uh, yeah, would yeah, you, you please, please? Oh, please yeah. All righty. let me pull that hood and release. Yep. Well, This all looks just fine. Looks oh, just okay. fine. You betcha. Was there anything else I could do? Het stadje is op sterven na dood. Alleen een paar winkels, vlakbij de op- en de afrit van de nieuwe rijksweg I-40, slagen erin te overleven. Ron Goodman is net op tijd met zijn pompstation verhuisd, vanuit het nu uitgestorven downtown naar de plaats waar de oude 66 het dichtst bij de nieuwe autoweg komt. Our town, with the interstate going around our town, it's kind of killed the downtown area of our little town. And the interstate is right here close and uh it's a heel veel lot easier voor ons te gaan business uit hereen en our yeah. town is generally moving, uh this direction, yeah, up, yeah, yeah. this direction this direction towards the interstate de, and all. De, die, uh, de, de, de dingen de mensen die zaken doen die bewegen hun, hun zaken naar in de richting van de interstate die in de plaats is gekomen van de oude route 66 want alles wat langs de oude route 66 lag dat is uh, heel langzamerhand uh, is de doen die mensen geen zaken meer omdat er geen auto's meer langskomen Zo dood als het stadje is, zo springlevend is Ron Goodman. Geen zee gaat hem te hoog om de buitenlandse gasten te behagen. Shoot, zegt hij. Shoot, dat is de in deze godsvruchtige streek nette variant op shit. Shoot dus. I wish I could show you guys some folks who really know what 66 was like in those days. Goodman is een geschiedenisgek. Hij heeft het stadsbestuur voorgesteld het laatste door onkruid over de woekerde stukje 66 tot beschermd stadsgezicht te maken. Net zo goed als hij op een veiling meer dan 300 dollar betaalde... voor een van de laatste borden met de aanduiding 66 erop. Die avond organiseert hij een 66-partijtje speciaal voor de Hollandse gasten. En tot die tijd raadt hij ons aan even een bezoek te brengen aan het volgende dorp, Clinton. Daar woont Mrs. Cudberth, weduwe... Van de legendarische Mr. 66, Jack Cuthbert. Publiciteitsman van de Highway 66 Association sinds de 50e jaren. Mijn husband was de executive secretary van de National Highway 66 Association. Uh, uh, meneer Cuthbert was dus de, degene die de promotie deed voor de Highway. voor uh, uh, Route 66 uh, in Oklahoma, ook in de andere. Staat. Het is natuurlijk een beetje een raar idee voor Europese begrippen, het promoten van een weg. Hè? Sure. Het is een uh, beetje een strange idea voor een om to promote a highway. Wat exactly did, did, it, did it consist of? Um, back in the early days, we had no paved highway across the western part of the state into California. This was given the name of Route 66 back in 1926 by the federal government. The organization's primary concern was to have a paved road from Chicago into Los Angeles. And that took a lot of work. Ja, een typisch Amerikaans initiatief, ja. zei jij, om een soort associatie te beginnen om een weg te promoten. Ja, maar het komt omdat je moet het inderdaad voorstellen dat de hele, alles eh, ten westen van de Mississippi, dat is eigenlijk eh, was woestijn waar geen weg doorheen liep. En het was voor iedereen, en bovendien was het dus, eh, ongeveer het armste deel van, van Amerika. Dus als hier een weg doorheen kwam waar ook de mensen vanuit het, het, het oosten, dan met name uit Chicago, eh, overheen naar Californië zouden kunnen trekken. Dan betekende dat uh, voor mensen die uh, hotels, restaurants, uh, benzinestations enzovoort uh, wilden opereren... ...betekende dat uh, een inkomen. En om uh, daar een beetje promotie voor te maken... ...sloot uh, de mensen die dat soort uh, uh, zaken wilden gaan doen... ...die sloten zich aan een om uh, het rijden over die weg te promoten. Dus ja. dan, uh, het is dus toch een soort uh, hele lang winkeliersvereniging. Ja, hè? dan komt het eigenlijk opnieuw. Van Chicago, LE. Ja. LA en die hele lange winkeliersvereniging die had dus mevrouw Cuthbert man in dienst als enige employé om in feite dat promotiewerk te verrichten. 6O is just right! Nadat de weg in 1932 geasfalteerd was, ontwikkelde 66 zich pas echt. En de mensen die er langs woonden keken hun ogen uit. Exclusieve automobielen uit de rijke steden aan de oostkust kwamen langs, lifters, maar ook soldaten, op weg naar of net terug van een verre oorlog. En in het kielzog van de stroom automobielen kwamen de motels, de tankstations en de enorme neonreclames. Maar het bestaan van 66 werd door één ding bedreigd. De vierbaansweg. 66 was te smal en te gevaarlijk. Iedere Amerikaan herinnert zich nog de waarschuwingsborden langs de weg. Don't stick your elbow out too far, it might go home in another car. En zo werden in het begin van de jaren 50... de eerste delen van 66 vervangen door vierbaanswegen. De interstate. Wat betekent het voor de businessman along the road... For a lot of the ones it put them out of business because they straightened the road and then um there chain motels hotels that went nieuwe snelwegennet betekende de dood voor de motels, pompstations en restaurants langs Route 66. De meeste kleine zakenmensen die hun zaak langs de weg hadden opgebouwd, hadden niet genoeg veerkracht om een nieuwe zaak op te bouwen langs de nieuwe snelweg. De grote horeca en benzineketens plukten de vruchten van wat de kleine zakenman had gezaaid. Uh, however, it was the small businessman that built the road, but the chains reaped the harvest of the road. Dan is het tijd voor het afgesproken bezoek aan de familie Goodman. Met hun schoonste kleren aan stappen donkers en van Broekhoven het keurige buitenwijk huis in Weatherford, Oklahoma binnen. Behalve Ron Shoot Goodman hebben zich nog wat mannen rond de tafel verzameld. Buren, schoonvaders. De vrouwen blijven discreet op de achtergrond. Op de piano een gezangenbundel getiteld Thou art my rock. Er wordt roosbief geserveerd, omspoeld met een goede slappe koffie. De oudere mannen halen herinneringen op. Eén is in grote armoede weggetrokken in de jaren dertig, een ander bleef. Onder gelach poneert hij de stelling, de goede okies waren degenen die bleven. Hoeveel van die mensen zijn naar Californië? Ze praten over een half miljoen. Ik weet niet wat ik daarover vertellen. Er waren veel. Ze kwamen die oude T's en dit en dat, en lopen ze Je zou het niet geleden. Heb je Have you seen those pictures of some of those cars that went to California and then have uh, the mattresses and the springs up on top of the car and Grandma sitting on the bumper and all that kind of stuff? Mm -hmm. How much money did you have in your pocket when you left, Dad? I had $40, and my brother and my <laughs> had about that much, and we made it to <laughs> California. You made it? We made it to California, and I six $6 left. Now, then we'll forget that. What kind of car did you go in, Dad? An old 30-model Chevrolet. How many went? And there was eight of us in, the, <laughs> in a 30 Chevrolet. Then the air conditioner didn't work, did it? <laughs> Then it yeah, the work. windows down. <laughs> and you know, of course, had the windows? Yeah, we had windows. And, and smooth no. tires. I, I don't know how in the world we ever made it, but we did. How many there days was, did, did, did it take you? Huh? How many days? About a week. About a week? Yeah. yeah. Did you 300 a, hundred miles a day was a good, good, average, good yeah. day. Yeah. How far how, how, how fun. Mm. Back in 1927 I had a little farm and I called that heaven. Well the price is up and the rain come down and I hauled my crops all into town and got the money. Bought clothes and groceries, fed the kids, and raised the family. Rain quit and the wind got high and a black old dust storm filled the sky and I swapped my farm for a Ford machine and I poured it full of this gas ioline and started. Rocking and rolling. Over the mountains, out towards the old Peach Bowl. <laughs> Way up yonder on a mountain road, I had a hot motor and a heavy load. I was going pretty fast, I wasn't even stopping. I bouncing up and down like popcorn popping I had a breakdown. I'm sort of a nervous bust down of some kind. It was a feller there, a mechanic fella, said it was engine trouble. Hey, this is Mike Stallings, truck manager, Jackie Cooper GMC in UConn. En hier is good news voor truck buyers. This week you can buy a new 86 GMC. Nou, dit moet Oklahoma City zijn. tot nu toe. Zag je dat net langs de weg, Jan, al die borden met uh, wat je precies krijgt als je het hard rijdt. Gigantische boetes. Ik, uh, de, op dat moment uh, zat ik op 122 dollar geloof ik. Wel ja. een ja. Ja, nou, leuk idee. Ja. En dan is het landschap hier nog, Sousa, je hoeft je absoluut niet te vervelen. Want ik weet niet of jij dat net zag, maar er was net een Amerikaan gestrand met zijn eh, enorme pontjak en die had zijn vrouw vast vooruitgestuurd langs de weg. <laughs> ja. En dan vraag ik me dus echt af of die Amerikanen zich absoluut niet schamen. Want we moeten linksaf hier. Ja. Want als je ziet wat, wat die vrouw allemaal in één spijkerbroek wist te stoppen. <laughs> Ja. Absoluut geen schaamte om zich aan te kleden, hè? Modder en moddervecht. Soms bij ik hoe die echt op de navel hing. Ja. Hoop ik. kan niet schelen, nee. Ja, state-capital, daar dus is het vlakbij, hè, toch? Ja. Oklahoma City, hoofdstad van uh, deze staat, Oklahoma. Van de Okies. Nou, brand maar los. Jij bent de kenner hier. Uh, het, is een, uh, het is een van de laatste staten volgens mij die uh, bij, tot de Unie is toegetreden. En dat kwam ook omdat het eigenlijk helemaal niks was een hele lange tijd. Alleen maar een lap, uh, lap grond. Ik weet niet of je gelezen hebt, het boek, uh, uh, het boek, het stripboek van, hoe heet het ook, de Lucky Luke. Maar ik ben even de naam, heet het niet Prikkeldraad in de Prairie? Daarin wordt de, de, de geboorte van de staat Oklahoma heel erg mooi uh, in beeld gebracht. Is dat waar al die mensen op een gegeven moment bij elkaar komen in een dorp... en dan wordt er een soort startschot gelost ja. en dan uh, mogen ze allemaal een stukje land gaan veroveren? Uh, ja, hè? ja. Ze, dan gaan ze zo hard mogelijk om, met paarden en karren... en dan uh, met, met, met hun geweren in aanslag natuurlijk. En dan gaan ze uh, reizen die, die, die, die desert in en dan... Uh, Zetten ze vier paaltjes, en dat is dan hun vanaf dat moment hun land. Dan hebben ze een claim, die steekt een claim op dat punt dan. Uh, overigens, uh, had ik net nog even, voor het, uh, toen jij echt het stuur zat, hebben we nog even zitten kijken wat er dan nou nog meer voor interessant aan uh, Oklahoma was. en het, Een van de folders meldt zeer trots dat uh, in Oklahoma in de jaren 30 het eerste uh, boodschappenkarretje is uh, uitgevonden. <lacht> Als mede, ook in de jaren 30, de eerste uh, parkeermeter. <lacht> Dus er staat ons dus nog heel wat te wachten hier. Het is echt een middelpunt van de beschaving, ja. toch? Aan de Over de oude 66 naar het westen probeert te rijden... ...loopt keer op keer dood op hekken, greppels of gescheurd en verbrokkeld asfalt. Wie dan toch doorrijdt, komt onherroepelijk in een van de verlaten spookstadjes terecht... ...waar verkleurde neonborden en verlaten winkels en motels herinneren... ...aan een geschiedenis die nog maar 20 tot 30 jaar oud is. En wie goed kijkt tussen de scheefgezakte billboards door... ...ziet in de verte de I-40 razen, de interstate. Route 66 is een verhaal... Hardnekkig proberen de reizigers haar loop te volgen, bocht na bocht. Met in de berm achtergelaten Pontiacs, Bukes en Packards. Een tocht door het museum van je eigen jeugd, mompelt Van Broekhoven. Terwijl Donkers al uren op zoek is naar de naam van die klapkauwgomster. Met die enorme borsten. En waarom niet? Cat your kicks on route 66. In het volgende uur volgt het tweede deel van de reis... die Roel van Broekhoven en Jan Donkers maakten over Route 66. U luistert op Radio 1 naar het VPRO-programma Woord. En mocht u willen reageren op wat u allemaal hoort in Woord... heeft u vragen, opmerkingen of verhalen? Mail dan naar woord.vpro.nl. Of stuur een kaartje, ouderwets ambachtelijk, naar VPRO Word. Postbus 11 1200 JC in Hilversum. Dus postbus 11 1200 JC in Hilversum omdat we nog een paar minuten hebben tot het nieuws... Uh, hoort er nu een kunstclip uit 1992. Kunstclips zijn kleine radiowerkjes over kunst... die onder leiding van Marjoke Roorda werden gemaakt... door aankomende journalisten. In 1992 werd er een groep van 18 jonge talenten... door de VPRO uitgenodigd om deel te nemen... aan een kennismakingsproject van een jaar... in de vorm van een wekelijks radioprogramma. Ze werden op alle mogelijke manieren in Presentatie, live reporting, mini-documentaires... interviewen, produceren, registreren, monteren. Ze zagen werkelijk alle hoeken van de radiostudio's. Deze kunstclip gaat over recessie in de kunsten. Het is wat tien voor half vijf. En VPRO's dinsdag op vijf besluit tot vijf uur met kunstclips. Uw presentator vandaag is Steven Albers. Luisteraars, goedemiddag. Ons eerste bericht komt vandaag uit Leiden... Hoe hard de recessie toeslaat in de kunstwereld, dat wordt gepeild door Suzanne Helmer. Mijn naam is Kasper Bleijenberg. Ik ben galeriehouder op de Breestraat in Leiden. Nou, het afgelopen kwartaal hebben wij dus niet minder omgezet. Dus wat dat betreft merk ik niet veel van de recessie. Merken we daar iets van? Nee, eigenlijk niet. Totaal niet. Ik niet. Ik heb het nog best dus. Uh... Ik heb heel veel dus. Uh, ik merk niks van. Het enige waar ik merk is dat er veel meer over gepraat wordt dan uh, dat, dat, dat ik ervan merk. Nou, heel weinig. We hebben het allemaal even goed. En uh, je, je merkt het wel, vooral in televisie, kranten, uh, maar zelf doen we er niets aan. Ja, ik hou de krant wel bij natuurlijk, voor het een en ander. Maar ja, wat kunnen wij eraan doen? Van de andere kant moet natuurlijk wel toegeven dat de krantenberichten... en het geheel van de economie natuurlijk niet echt parten speelt... dat de mensen zeggen, nou, dan gaan we even geld uitgeven... Gas en licht moet betaald, water moet betaald. En dat gaat iedere keer omhoog. En de, en de, ja, de werkeloosheid die neemt u natuurlijk vreselijk toe natuurlijk. Wij voelen gewoon, dat, ja toch toch? Wij voelen gewoon dat het iedere maand toch, ja. Ja, hoe zou ik het zeggen? Wat je voor 30 gulden deed, het kost nu echt wel 40. Was? Nou ja, ik, ik krijg 42 gulden minder van de, van de huur. Hè. Die moet ik weer betalen, dus ik heb dat minder in mijn zak. 42 piekjes. En dat is geen kattenpis. De hele levensonderhoud, alles wordt gewoon duurder. Nou, uh, eten, uh, kleding. En uh, je kan geen uh, broodje meer drinken. En je kan ook niet eens dus een lekker gepakje halen. Of ergens op het terrasje aan zitten. Ja, uh, dat er terugkomt, dat er teruggang komt, dat uh, staat voor mij zeker. Maar... De standaard, dat is hoger geworden. De levensstandaard is hoger, alles is veel duurder. Ga je een paar kousjes halen, nou half een sokje. <laughs> nou, daar je vijf gulden voor. Uitgaan of zo, of uh, andere dingen met kleren kopen. Het meeste wat ik merk van uh, economische teruggang is uh, eigenlijk het uh, beperkte aanbod aan banen. Nou, nee, uh, van de gezondheid. En die doktoren. dat uh, nou, je daar overal zo lang moet wachten. Gaan ze wat van jaar weer duurder? Duur is nou, de huurverhoging. Ik bedoel, de krant is duurder geworden. Alles, die heb ik al afgezegd. Maar mijn man is met de fut, dus dat moet je het een of dan. Ja, met de, met de mensen, het is wel een beetje rustiger. Dus aan de koopgraaf natuurlijk. Want uh, ja, met olie ook, als je het bij een boompje neergooit, gaat het meteen dood. En dat merk je ook, want zie je ook meteen. Ik verkoop bijvoorbeeld uh, normaal gesproken zeg maar, mensen plantjes uh, in de week uh, voor 7,5 gulden. En dan, en dan willen ze een plantje voor 5 gulden. Ja, we zijn niet ontevreden omdat we al iets hebben. We hebben nog gelukkig groene goede jas en een paar goede schoenen. Maar men is toch gewend als uh, wat je wat leuk ziet, dat je het kopen kunt. Maar dat kan niet meer. Dat is er gewoon niet meer bij. He? Je moet gewoon sparen ergens voor, anders dan kom je er niet meer aan. Nou, ik merk er heel weinig van. Uh, laat ik ook eerlijk wezen, ik zit dus met, met een kunst van een, in een groep prijsklasse van pakweg zo'n zo 3000 tot meestal zo rond de 6000 gulden. Wat is ook nog een betaalbare prijs voor een hoop mensen. Uh, ik heb natuurlijk ook een termijnbetaling. Mensen kunnen in gedeelte betalen, wat ook weer een, een stap is om het toch makkelijker aan te kunnen schaffen. En ik denk ook dat de, de mensen waar wij het van moeten hebben... zijn toch de mensen die een, een betere salaris verdienen. En jonge mensen die allebei een baan hebben. En ik denk dat men eerder zegt... nou oké, okay, we kopen over twee jaar, wel eens een keer een nieuwe auto. En nou is een leuk schilderij in de hand. Want... Nou er zijn volgens mij twee dingen waar ze nooit op bezuinigen. Dat is op de vakantie en dat is op een auto. Tuurlijk, is het eerste waar je op bezuinigt. Bloemen, kunst, <lacht> boeken. En de auto duurt steeds duurder. Als men een nieuw huis betrekt of gaat verhuizen... En... ...men wil dan toch die woonkamer leuk aankleden... ...dan komt een stukje kunst vandaag de dag toch ook beter in de picture dan vroeger. Kunst, nee. Kunst? Uw je wel? Hart? Ja. Ja. Ja. ja. Kunst? Hoe bedoelt u? Schilderijen? Of... Nou, niet antiek. Maar die kunst, ja, dat is wel ja, aardig. Uh, wij krijgen wel eens kunst, of tenminste wat wij kunst noemen, maar echt kopen, nee. Uh, ja, kopen het wel eens, ja. Meestal puur klassiek kunst? Nee, nee. niet echt de kunst. Nou, misschien wat oude print of een oude vaas. Of ja, een beetje een nee. stukje zilver, zeg maar wat. Het is natuurlijk ook oud. Ik weet ja. ook wel kunst te maken. Zeker weten. Al is het maar, maar mooie uit. schilderijen. Ja, heel erg mooi. Ja. De schilderijen, ja. Diverse schilderijen gekocht. Maar niet in Holland hoor. Dat is het onbetaalbaar. Dit is echt een luxe artikel. Nou. We hebben wel een uh, print aangekocht, maar dan niet echt het schilderij van uh, die schulden, want dat zou dan wel onbetaalbaar zijn. Maar uh, ja, wij noemen dat dan ook wel kunst Het schilderij van Monet bijvoorbeeld, die print. Jij hebt ja gezegd, hoor jij mag. Nou, nou uh, ja op een ander vlak. Niet echt van, van schilderijen of zo. Dat niet. Maar uh, andere dingetjes. Ja, bijvoorbeeld voor een vitrinekast een leuk beeldje of dingetje. Maar ja, het mag niet duur zijn. Want of je vraagt het voor je verjaardag of zo. En zo rommelen we maar aan. Ik heb wel een verzameling zelf van eierdapjes en alles, maar de kunst, nee. Kunst. Nee, kunstbloemen bedoel je zeker? Nee, ja. kunst. Oh, nee, Moderne. kunst. Nee, ik niet van. Nee, nee. nee. Ja, ik, ik denk dat in de toekomst, ja, het is toch moeilijk in de toekomst kijken, maar ik, ik ben er niet zo bang voor. Ik, uh, ik, ik denk toch dat we het, uh, ja, op, als we het op deze voedsel door kunnen zetten als nu gaat, ben ik tevreden. En het zal misschien heus wel zijn dat het, als er dus, zeg maar, geen recessie zou geweest zijn, dat ik dan inderdaad nog meer had zou kunnen verkopen. Maar ja, dat is dus niet het geval, geval dan, sorry. Maar nee, ik, ik ben er niet bang voor. Een kunstclip uit 1992, destijds onder de bezielende leiding van Marjoke Roorda. En heerlijk actueel, want recessie, dat is een woord wat we tegenwoordig wel vaker horen. U luistert op Radio 1 naar het VPRO-programma Woord. En heeft u vragen of wilt u opmerkingen aan ons kwijt? Of heeft u verhalen? Die kunt u mailen naar Woord. At .nl. Dit is de eerste aflevering van het programma Woord. En ook de eerste reacties hebben we binnen. Dus ik zal er daar een aantal met u van gaan delen. Even kijken. Ja, het volste vertrouwen in een presentatrice van boven de 50. Want het is een heel klein lettertype. Casper Meijer, die heeft vannacht om half vier... Nee, één minuut voor drie... Gemaild, beste makers, wat een leuke radiofragmenten. Ik stel de sleeptimer steeds bij om nog even te blijven luisteren. Dus dat lijkt mij een goed teken. Dat compliment dat geldt natuurlijk vooral dan samensteller Tom Klaas. Ik zeg het er gewoon even bij. Werk ze en een hartelijke groet van Klaas. Kasper dus Meijer. Ja, ik weet niet. Ik hoop dat hij gewoon nog wakker is. Dan een ietsje grotere lettertype. Hallo Nora. Wat geweldig om jouw vertrouwde stem weer te horen... in de nacht van vrijdag op zaterdag. En dat zo snel na het geweldige, helaas gestopte programma Nachtvluchten. Heel veel succes met je nieuwe programma. Ook voor de rest van het team. Een vraagje nog. Is het mogelijk om de onderwerpen van Woord in de mailbox te ontvangen? Vriendelijke groet, Joep Satijn. Ik kan je mededelen, Joep, dat wij hard aan het werk zijn om inderdaad de samenstelling ook te gaan opsturen aan de diverse geïnteresseerden. Stuur dan ook eventjes een uh, mailtje naar woord.vpro.nl en dan gaan wij ons best doen om in de nabije toekomst de samenstellingen op te sturen. Wellicht komt deze in de toekomst ook op teletekst te staan en op de site van de VPRO. Een laatste bericht ontving ik even geleden... om vijf over half vier... van Bernard Lettinga. Hi Nora. Ik had het niet door, was het vergeten... maar je hebt weer een programma met je succes. Duidelijk een stijgende lijn. Je intonatie is anders... Of het meer ontspannen of juist ingehouden uit voorzichtigheid is... kan ik niet horen. Maar leuk voor je. En voor ons. Veel succes. Gefeliciteerd. Bernhard Lettinga uit Zwolle. Hartelijk dank voor je mededeling. Goed, uh, we gaan er even uit voor een uh, kort journaal. En zoals eerder gezegd... zo meteen het volgende deel van de documentaire... van Roel van Broekhoven en Jan Donkers over Route 66. Graag tot zo meteen.